Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen eerst wat regen. In het noorden misschien wat natte sneeuw. Het wordt van noord en zuid 3 tot 9 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. 1 over 8. Verkeersinformatie voor je 538 van Flitsmeister. Een vertraging op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort-Noord en de Eembrug. Ongeval 13 minuten. En er zijn controles gemeld. Onder andere op de A1 naar de richting ENS bij 28,8. De A9 Haarlem richting Amstelveen bij 31,7. En de A28 Meppel naar Zwolle bij 97,9. De A50 Zwolle Apeldoorn, er is er eentje gezien bij 239.0 en 1 bij 212.1. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, bij Beekbergen daarin bij 191.9. De laatste, de A58 Bredanenbergen op Zoom, bij Etteneur 74.3. Lidl Mini! 812.0!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 Sabrina Carpenter komt eraan op 538. Espresso zometeen. Na Summer 12 tot 12. Radio 538. Carpenter. Mm, op uh, 538. En je hoorde ook 12 to 12 van Sombarnet. In een feitje. avond rond 10 over 8 krijg je een gratis, guitig feitje van wat je zelf even af moet maken in ruil voor een 538-prijzenpakket. En het feitje van vanavond ging over Zweden. En Jamie, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Jij gaat naar Zweden. Ja, ik vertrek toevallig morgenochtend. <laughs> dat is toch niet normaal, hoe kan het nou? De sterren staan op één lijn, ja. Mars en Venus in dezelfde hoek. Uh, ja, maar toevallig oh, dat eigenlijk. Dat moet ik zo even moeten zijn, hè? ja. Ja. <laughs> hey, voordat we zo meteen dan even het goede antwoord gaan geven. Maar uh, wist jij dit over Zweden? Nou, nou ik heb het toevallig vandaag als advertentie op Instagram of huh? zo voorbij zien komen. Ja, je bent al getarget. Dus, ja, ik denk uh, dat ik te veel heb opgezocht vooral. Hé, <laughs> hey, maar wat goed. Maar voor, wat, wat, wat ga je doen in Zweden? Wat staat er op de planning? Wat, ga, wat is het programma? Ach, oh, we hebben echt de meest fantastische op het programma. En het helemaal het fijnste is... Ja? Ik heb helemaal niks hoeven regelen. Wow. Want uh, onze beste vrienden gaan ook mee. En uh, mijn beste vriendin dat is een travel agent. Nou, wat super. En die heeft alles bij elkaar gezocht. We gaan daar uh, met de huskies gaan we, gaan we rondtrekken. We gaan op sneeuwscooters. We gaan verblijven in zo'n mooie iglo. Ja. Voor het Noorderlicht te spotten. Bij een andere iglo hebben we een avondeten. Tuurlijk. En dan hopen we hopen natuurlijk uh, dat het boven ons verschijnt. En hoe lang ga je weg dan? Ben je anderhalf een maand onderweg daar? Oh, nou was het maar zo. Nee, zoveel geld hebben wij niet. Uh, wij dachten, ja, als het kan, dan moeten we het maar gewoon doen, ook al is het maar kort. Ja. Nee, wij, uh, wij, wij vertrekken morgenochtend, en ja. maandagnacht zijn we weer terug. Wat een bliksembezoek. En, uh, ja, en dinsdag sta ik weer les te geven. Dus. Nou, jij bent echt een pikkel. Oké, okay, Jamie. Uh, ik wens jou sowieso alvast een fijne reis. Dan heb ik dat in ieder geval vast gedaan voordat ik het zo meteen vergeet. Maar nu even terug naar het, uh, naar het feitje. Want in Zweden, dat land waar jij dus, nou ja, 59 uur gaat verblijven. Uh, dan maak je als toerist kans op een... A, jaarlang gratis E-landenvlees. B, een jaarlang gratis Ikea-meubels. Of C, een jaarlang je eigen eiland. Wat is het goede antwoord? Ja, antwoord C, je dat eigen eiland. klopt inderdaad. Die advertentie die jij gezien hebt, die is uh, correct. Zweden heeft namelijk een opvallende campagne gelanceerd om toeristen naar dat land te trekken. Volgens Zweden is het de perfecte plek om even lekker tot rust te komen en ontspanning te vinden. En dat gaan ze nu dus een beetje aanjagen door jou een eigen eiland te beloven. Uh, Zweden telt overigens meer dan 267.000 eilanden en eilandjes. Dus ze kunnen er wel een paar missen. Uh, dat varieert van groot naar klein, van bewoond en onbewoond. Um, en ja, voor sommige toeristen is dat een ware droom, dat je op je eigen stukje grond gewoon niks om je heen hebt, dan alleen maar natuur en klotsende golven. Uh, het toeristenbureau van Zweden dacht, nou weet je wat, daar gaan we een prijsvraag van maken. Je kunt je inschrijven op die site, dan moet je even een videootje maken waarin je uitlegt waarom jij zo'n eiland zou moeten krijgen. Dat kan je tot half april doen. Vier gelukkigen krijgen dan een jaar lang een eiland tot hun beschikking en de winnaar krijgt ook een reischeck waarmee je een retourvlucht naar Zweden voor twee personen kunt verzilveren. Nou, oh, ja, daar moeten we mee doen. Ja, we gaan langer op een weekendje blijven. Ja, wie weet word je zo verliefd op Zweden... dat je denkt van nou, even, doe mij maar een eilandje voor een jaar. <lacht> Nodig ons wel een keer uit dan, als je daar zit. Nou, dan mogen jullie daar uh, je show komen doen hoor. Nou, dat is hartstikke leuk zeg een locatieuitzending daar. Daar gaan wij eens even over nadenken. Jij mag zometeen eerst even een graai doen in onze 58-prijzenkast. Wie weet zit er nog wat thermo-ondergoed oh. bij, ik weet het niet. Dan komt het nog van pas. Maar in ieder geval, uh, pak wat leuks. En ja, nogmaals, heel veel plezier daar in Zweden. Dankjewel. Fijne avond. Ah. 538. En deze stond daar in. Ik denk, weet je wat, ik grijp hem nog een keer bij zijn klade. Riemann Supergirl op 538. Nou, die Zero Stop 1000 week, die is voorbij. We hebben nu een andere week. De 538 Zomerweken. Weken, inderdaad, want het zijn er twee in totaal. Deze week en volgende week maak je kans op een trip richting El Sol. Le Soleil de zon. De zon, te koop geploerd. Je kunt naar Spanje, Rodos, Mallorca, Creta, Ibiza, even kijken, we gaan staan, want de rad staat aan het weg. Uh, Bulgarije, Italië, Portugal, dat zijn de bestemmingen die erop staan. We hebben ook een joker, als je die draait, dan mag je zelf kiezen waar je heen gaat. Het enige wat daarvoor even moet gebeuren, is dat je goed luistert naar 538. Als je een opgave hoort, waarin een uh... Ja, woord uit een zomerhit is weggeplonst, zo noemen we het maar even. En als je dan raadt welk woord daar mist, bel met de studio 0909-3058. Wie weet ga je dan richting de zon, geven wij een sweeper aan het rand zodra jij het goede antwoord geeft en dan gaan we kijken waar jij eh, naartoe kan en mag. Zo werkt het een beetje, dus luister goed naar 538. Hoor je de opgave, de zomerhit waarin een woord is weggeplonst... bel dan meteen 0909-3058 als je weet welk woord er mist de uitzending kun je eigenlijk met één hand bellen en met de andere hand kijken waar je paspoort ligt. De 538 Zomerweek. Meer info vind je op 538.nl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 Martijn Lagauw. Zo met Ellen Walker and Harry Styles. Maar eerst Maxinetti, grabber met The Thing I Love. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you, I am home. Everything you touch sounds in the gold. So put your hand in my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 Sun Zendo is een belangrijke dag voor mensen die onder een Harry Styles dekbed slapen. Dan komt zijn nieuwe album uit, het nieuwe album van Harry Styles. En er is nu al een heel select clubje fans geweest. Hele, hele grote fans. Die mochten alvast naar dat album luisteren. En ik heb even een samenvatting laten maken van alle reacties. Het album is niet wat je ervan verwacht. Het is groovy, euforisch en voelt als een roadtrip op warme zomerdagen... of op een energieke zomernacht. <lacht> Boom. En Aperture schijnt ook nog eens de minste track van het hele album te zijn. Dus je hebt wel ballen als je die gewoon als in een single uitbrengt. Dus ja, benieuwd. 6 maart, dan is het er. Harry Styles met Aperture. De slechte plaat hoor je nu op 538. Take See you Just, Jack Style en John. Eva, kom er eens even bij mij uit. Ja. Hoe, uh, hoe is het met je? Ja, nou, pak mijn microfoon. We hebben er zeven. <lacht> ja. Ja, dat ben je. Trek hem maar gewoon naar je toe. Trek hem gewoon even naar me toe. Dank hallo. Hoe, uh, hoe is het met je na vandaag? Nou, het kan beter, kan ik jou vertellen. Was het eng? Het was verschrikkelijk eng. En ik heb ook het idee dat Jordi uh, zijn best deed om het nog wat enger te maken. Want ik moest dus achterop bij hem op de motorfiets. Ja, want je hebt een hele grote en Jij roept dingen en daarna ga je pas nadenken wat je hebt gezegd. Wat jou ook jou maakt. Wat mij ook mij maakt. Nou ja, maar goed. Ik blijf wel bij het punt waarop ik, uh, waarop ik deze uitdaging aanging. Namelijk dat motorrijden niet sexy is. Want je moet kleren aan. Nou, dat is niet <lacht> fraai hoor. Ja, ik heb de video gezien. Die staat op Jordi's Instagram, sorry. ik. Uh, nee, het ziet, er niet, het ziet er niet gel uit, eerlijk gezegd. Daar uh, ben ik bij jou mee uh, aan boord. Maar is het, is het wel vet, motorij? Ik heb het nooit gedaan, dus ik weet het niet. Is het wel vet? Nou, ik mocht hem helemaal niet besturen van Jordi. niet? Dat was wel wat kinderachtig. Nee, uh, ik denk... Als je het goed kan en ja. je durft het... Ja. en je gaat lekker hard over een uh, mooi uh, stil gebied... dat het best leuk is. <laughs> ja, maar dat is in een auto ook leuk. Ja, ik zeg niet zo. Zometeen Jordi's kant van het verhaal... straks om 9 uur in de 538-avondshow. Last Frequencies komt er nog aan zometeen met Are You With Me... naar de favorite van Miles Smith en Naal Horan. Drive safe, ook op motoren. Watching you walk away. So sad to see you go.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 Sure, tears gonna fall, and hell am I just breathing?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 Drowning. Gaat het Jordi of uh... gaat het goed met je? Wat was er gebeurd van? Nou ja, ik, we moeten de beelden even terugzien. Maar je schrok je net het appel Dus dat iemand achter je langs liep. <lacht> ja, ja en Het kwam heel nepper uit. Hoor. Ah. Maar het was niet nep. Nee, er. dat heb je vaker. Hè? Dat je even met je hartslag op 212 zit. Dus er iemand in één keer op duikt. Helaas ja, wel. Um, zo de 50e avondshow. Ik heb van even al het een en ander begrepen over jullie roadtrip avontuur. Maar ik mag aannemen dat jouw kant van het verhaal ja. zo meteen ook komt. Nou, ik moet er zeker even op, uh, op terugkomen. Ja. Want Eva Vlon is voor de eerste keer bij mij achter op de motor geweest. <lacht> ja. me, hè. Motorfiets, hè. We blijven het wel motorfiets ik vind het een wonder dat ze de helm heeft afgekregen aan het eind. Maar, uh... <tok> <Top>. <tok> nou, het hele verhaal en meer zometeen in de 508 avondshow Veel te zien. Nu bij iWis Opticiens een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen.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 Voorkomt naar Batavia Stad. De opening is binnenkort. Stay tuned.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 you <laughs>